De burgemeester Beekmanlaan Heeft stille huizen hoge bomen Gewone laan, hoe zou het komen Dat ik er altijd stil blijf staan Die grijze huizen rechteraan Ze zijn niet eens zo mooi, dat kan Maar toch, maar toch, ik hou ervan Als van een liefouw daar. Oh nee, oh nee, ik heb geen reden die deze gril van mij verklaart. Maar redenen zijn niet veel waard en ik ben mateloos tevreden. Met dit beperkt en klein terrein waar ik de eigenaardigheden van dit zoveel geprezen heden voor vijf minuten kwijt kan zijn. Wanneer ik denk aan deze laan, dan zie ik in gedachten even Een zorgeloos denkbeeldig leven Ik zie een man de tuin ingaan Hij kent de bloemen bij hun namen Hij bent de roos nog even vast Een vrouw legt linnen in de kruis. De zon schijnt door de hoge ramen. Ze zijn gelukkig in mijn dromen. De kinderen springen door de straat. Totdat de dag ten einde gaat. Dan stijgt de maan boven de bomen. Alweer, alweer een dag voorbij. De nachtegaal fluit nog een wijsje. Een jongen denkt nog aan zijn meisje, hij lacht, hij gaat, dan slaapt ook hij. De burgemeester Beekman lang is nu nog stil en half vergeten. Hoe lang, hoe lang nog God mag weten, voor ik de huizen licht zie staan, voor ik eruit in zie gooien. Gebroken glas, gevallen puin Een plat getrapt achtertuin Voor ik de bomen zal zien rooien. Ik zou als iemand dan zou zeggen Wat was daar dan zo prachtig aan Mooi met mijn mond vol tanden staan Omdat er niks valt uit te leggen maar als u zegt stel je niet aan, doe ik mijn mond al niet meer open. Mijn hart zal breken als hem slopen. De burgemeester Beekman laa.